Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft het Oekraïense parlement toegesproken. Dat gebeurde via videoverbinding. Rutte wilde Oekraïne vooral een hart onder de riem steken. I want to convey one simple message. That my country stands with you. That the other members of the European family stand with you. dat we will remain with you every inch of the way. Until peace, freedom en democracy in Oekraïne are restored. Volgens Rutte gaat de oorlog om onze gezamenlijke toekomst. Hij beloofde dat Oekraïne kan blijven rekenen op hulp van Nederland. Zweden wil komende maandag een aanvraag indienen om lid te worden van de NAVO. Dat meldt een Zweedse krant. Vanochtend gaven de leiders van Finland hun, hun goedkeuring voor lidmaatschap. Hartstikke goed, vindt deze vrouw. De Russen zijn onze partner. En. Ik denk dat we niet genoeg zijn zonder NATO. Tot nu toe zijn Zweden en Finland neutraal, maar door de oorlog in Oekraïne zijn ze van gedachten veranderd. De pompstations van Shell in Rusland krijgen een nieuw logo op de gevel. De tankstations worden overgenomen door het Russische bedrijf Lukoil. Het gaat om dik 400 tankstations in tientallen steden. We weten niet hoeveel Lukoil moet betalen voor de pompstations. En de eerste klachten van eindexamen scholieren stromen binnen. Het LAX heeft de examenklachtenlijn geopend. Tien mensen zitten klaar om de telefoon op te nemen... Ook Faber van 14 zit in het belteam. Nou, er komen uh, elk jaar veel klachten binnen over uh, dat, het, dat het te lastig is of uh, te moeilijk. Dat, dat zijn ook de klachten die we vandaag al hebben gehad. Nog geen uh, organisatorische klachten ofzo. Het Lax verzamelt de klachten en geeft ze door aan bijvoorbeeld het college voor toetsen en examen en CITO. Het weer, lekker zonnig dagje weer, wel vrij veel wind en 17 graden aan zee tot 22 in Limburg. Morgen begint in het noorden met wat regen, verder opnieuw zon en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoogmaat en Hoofddorp Zuid 10 kilometer. Je hebt ruim een ruime kwartier vertraging, de rechte reisschok is dicht.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 Ik ben zo hoofdletter de van Zon, Zee, Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en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 sapere mai le cose che in fondo scusa tu che pensata nella tana l'ho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 Che non vedi che lei non ci sta Che idea idea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 Dat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 To, to you, uh, uh, there's nothing left to say, if I was you, if I was you tonight. Crazy, It really drives you mad